11 uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela is uit het ziekenhuis ontslagen. Hij is naar zijn huis in Johannesburg teruggekeerd voor verder herstel, heeft het bureau van president Zuma bekendgemaakt. Mandela's toestand is nog altijd kritiek, maar stabiel, aldus de officiële bekendmaking. Thuis zal hij dezelfde zorg krijgen als in het ziekenhuis in Pretoria. In het Belgische Hoogstraat is gisteravond een café-eigenaar op straat doodgeschoten. De dader is aangehouden. De twee mannen komen allebei uit Portugal. Ze kenden elkaar al langer en hadden al vaker ruzie gehad. Gisteravond was er opnieuw een confrontatie waarbij de dader een wapen uit zijn wagen haalde... waarmee hij de cafébaas doodschoot.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 In Zwolle hebben tientallen supporters van FC Utrecht gisteravond een café vernield. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Tot rond half negen ontstond een ruzie tussen de Utrecht-aanhangers en andere cafébezoekers. Er werd met stoelen en glazen gegooid en er sneuvelden een paar ruiten. Niemand raakte gewond, maar er was flink wat schade. De laatste dag van de wereldkampioenschappen roeien in Zuid-Korea heeft geen nieuwe Nederlandse medailles opgeleverd. De skiffeurs Inge Jansen en Roel Braas eindigden in hun finale als vijfde en zesde. Ook voor de 8e bleef een podiumplek buiten bereik. De holland 8 werd vijfde, de vrouwen 8 finiste op de zesde plaats. Het weer, vooral in het zuiden af en toe zon. Verder is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Op het noorden na, daar kan af en toe een bui vallen. Middagtemperatuur maximaal 19 graden. Vanaf morgen meer zon en droog. En op woensdag en donderdag wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Mannen, we gaan het helemaal anders doen. Ja?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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palt. Ja, welkom terug, we gaan zo praten over Slot Loevestein... waar talloze Nederlanders graag kasteelheer zouden willen zijn. En in onze documentaire serie Het Spoor Terug... krijgt u het verhaal van Riem de Wolf... die samen met zijn broed, broer Ruud... meer dan 40 jaar lang het duo The Blue Diamonds vormde. Mailt u ons vooral op ovt@vpro.nl. Loevestein. Wonen en werken in een middeleeuws kasteel... op een eenzaam terrein dat met regelmaat volledig onder water kan komen te staan... met zomers toeristen over de vloer en verplicht dag en nacht beschikbaar... het blijkt allemaal bijzonder aantrekkelijk. Omroep Gelderland berichten over de stormloop op de vacature... voor een nieuw beheerders echtpaar van slot Loevestein. Waar Maas en Waal ten samenvloeit en Gorkum reist van ver... Daar spiegelt in een brede stroom en heft zich op de linkerzoom een slot van eeuwenher. Het is Loevestein, het is Loevestein, waarvan de wereld sprak. Zo wordt in dit eeuwenoude gedicht het prachtige middeleeuwse slot Loevestein bezongen. Wie zou hier nou niet willen wonen, zou je denken. De directie zoekt een beheerderspaar honderden sollicitanten schreven een brief om de nieuwe beheerder van slot Loevestein te worden onvoorstelbaar ik heb dit nooit kunnen voorzien we hebben ik denk zo'n 500 aanmeldingen ja, er zijn we zelf ook een beetje van geschrokken mensen die mail sturen de voicemail staat helemaal vol het is ja wat ik al zeg onvoorstelbaar <lacht> ik, ja, ik kijk tegenover bij de tafel zitten conservator van Loevestein Sunny jansen ik weet, of ik je blik nou meewaardig moet noemen, dat is ook nou, weer niet ook helemaal. Wel vrolijk, maar blij, ook nog vrolijk en blij. Dat is natuurlijk, hey, jullie, jullie zijn dus op zoek naar beheerders. We gaan zo praten over wat de, wat, wat de aantrekkingskracht van het kasteel is. Heeft, heeft dat met de geschiedenis te maken? Maar jullie hebben dus echt een stortvloed gekregen van mensen die graag... Op het kasteel willen bewonen. En nu begint je inderdaad een beetje te slikken, ja. Ja, nou, het is echt onvoorstelbaar. Ja. We hebben, uh, toen ik gisteren de laatste keer checkte, tussen de middag meer dan 700 sollicitaties. Is het gehad. nu gesloten? Nou, vandaag nog. Dus uh, ik weet niet wat er sinds gisterenmiddag en wat er vandaag nog bij gaat komen, maar uh, ja, we zitten nu al op meer dan 700 sollicitaties. Ja. En, en ook twee dingen die men ik gehoord en gelezen hebben dat jullie gaan proeven draaien, dat de echtparen worden uitgekozen die gaan proeven draaien. Klopt. En uh, en dan ben ik, zijn we natuurlijk benieuwd waarop gaan jullie selecteren. En er zit meteen een andere vraag aan, hadden jullie dit niet gewoon moeten uitbesteden aan een handig tv-programma? Ja, we hebben het, uh, Of kasteelvrouw? Nou, we hebben dat uh, vorige keer gedaan met uh, um, TV Gelderland en Omroep Brabant. Toen hebben we inderdaad. Een, uh, toen zochten we ook een beheerderspaar. En dat is toen uh, een heel uh, spektakel geworden op televisie met uh, de naam De Slag om Loevestein. Daar is toen inderdaad een beheerderspaar uh, uh, uitgekomen. Maar die zijn na twee jaar vertrokken omdat ze een andere uitdaging hadden. En nu zijn we dus weer op zoek. En wij dachten, nou ja, we hebben best wel haast ermee. We hebben gewoon die beheerder heel hard nodig. Dus om nou weer een televisieshow eraan vast te koppelen, dat doen we niet. Maar ja, dat het inderdaad nu toch ook wel weer zo'n mediaspectakel aan het worden is... dat hebben we ook van tevoren niet aanzien komen. Maar wat moet de kasteelheer en vrouw als belangrijkste kwaliteit hebben... Nou, flexibiliteit en creativiteit. Het is een bijzondere plek om te wonen en te werken. Het is uh, inderdaad, zoals je net al zei, uh, zomers uh, druk met toeristen. Winters uh, kan het ook heel eenzaam en afgelegen zijn. Het kan ook zomaar zijn dat er hoog water komt... en dat je in je eentje op een eiland uh, in het water zit. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon hard werken. Je bent facilitair, je bent ondersteunend. Je moet helpen zorgen dat er 100.000 bezoekers per jaar... een fijne dag hebben op Loefestein. En daar komt ontzettend veel bij kijken. Heb je de indruk dat je spreekt die sollicitanten of, of nog niet? Heb je ze gesproken? Nou, we gaan eerst een selectie maken. Oh ja. En uh, dat zal eerst een grove selectie worden, want ja, 700 brieven Speelt erg veel. leeftijd een rol? Nee, oude... leeftijd speelt niet zozeer een rol. Maar je merkt wel dat niet iedereen in elke levensfase op Loevestein zou willen wonen. Als je kleine kinderen hebt en die kinderen die moeten naar school, de dichtstbijzijnde school is toch wel een flink eind eindweg hoor. Dat is zeg maar een, een uur te paard. Nou, te vaart hoeft niet meer, maar uh, er zit wel uh, aardig wat water tussen ja, ons en en, en willen jullie dat ze iets weten? Krijgen ze ook een historisch onderzoekje? Een soort uh, proef? Hoe noem je dat In principe het, een, is uh, een de beheerder uh, iemand die facilitair is. Tuurlijk is historische kennis en zeker historisch gevoel wel belangrijk. Want je woont en werkt toch op een historische plek. Maar um, technische kennis, maar ook inderdaad gewoon het faciliterend op kunnen treden. Mensen gastvrij welkom heten. Dat is evengoed uh, belangrijk. Die... Op, op welke plek komen die mensen eigenlijk te wonen? Wat dat Loevestein is uit de 14e eeuw? Ja, Loevestein is natuurlijk in de eerste plaats het middeleeerse kasteel. Maar daaromheen eh, hebben we nog heel veel bijgebouwen. Het is ook een vesting geweest in de oude en nieuwe Hollandse waterlinie. Dus we hebben een heel vestingterrein. En als je inderdaad het vestingterrein binnenkomt... ligt aan de linkerkant een heel leuk woonhuis. Vroeger was dat de herberg, de herberg in de Prins van Oranje. En inmiddels is dat de beheerderswoning. Dus het is een mooie plek met uitzichten op de rivier. Maar oh, je, je, hebt, je hebt al 700 sollicitanten, je hoeft het niet aantrekkelijker ja, te ja. maken dat nou, het is. Ja, maar je mag er maar een paar uurtjes per maal in het huis zitten... want je moet dag en nacht beschikbaar zijn. Ja, nou, Je, je moet wel heen. hard werken, ja. hoor. Ja. Ja. <laughs> okay. Maar het is, een, uh, um, het is eigenlijk uh, niet eens zo lang een particulier bezit geweest, geloof ik. Hè? Want, uh, want degene die, het, die ermee begon, dat was uh, Dirk Roef van Horne. Dat was een soort... Uh, een roofridderachtig type. Ja, ridder Diederik Loef van Hoorne bouwde ooit het kasteel. Hij wilde toch zijn onafhankelijkheid ten opzichte van zijn Hollandse leenheer waarborgen. Dacht: ik heb daar een mooi kasteel voor nodig. Keek naar de plek waar Maas en Waal te samenkomen, en be begon daar met de bouw van een kasteel. Nou, binnen tien jaar wist hij zijn eenzame woontoren uit te bouwen tot een echt kasteel. Maar ja, die graaf van Holland dacht natuurlijk ook. Een kasteel op de grens van provincie. Daar kwamen machtige graafschappen en hertogdommen samen. Holland, Gelre en Brabant. Ja, na tien jaren was hij het kasteel eigenlijk al wel weer kwijt. Dit is, uh, dit is halverwege 14e eeuw, 1361, 13, uh, in de jaren 60-70 van de 14e eeuw. En toen was hij, in feite was hij het al gauw kwijt. En die graven van Holland hebben die daar, hoe hebben die dat gebruikt? Als een militaire post? Of... Ja, het was echt een uh, militair bolwerk. Vanaf 1372 zien we dat de rekeningen van Loevestein terugkomen in de grafelijke rekeningen. Dus dat betekent dat het op dat moment ook echt grafelijk bezit was... Ja, en die graaf van Holland zag het als een vooruitgeschoven post. Dus dat betekent dat hij er niet woonde of werkte. Maar dat hij er kasteleins neerzette. Om, ja. uh... Uh, ik ben misschien compleet in de war, hoor. Maar de serie Floris speelt... Uh, daar speelt dat slot. Of speelt Roepers ook niet... Of nee, Oldenstein is het steeds. Niet Loevenstein, ze roepen steeds... Nee, Oldenstein. maar de opnames zijn uh, destijds uh, wel bij ons gemaakt. Dus, dus al start... die mensen die, die nu komen uh, solliciteren... die Hij mee naar Floris? Wellicht... Is dat een pre voor jou of een nadeel? Nou, ik vind dat um, historische betrokkenheid wel belangrijk is. Kijk, we hebben niet iemand nodig met feitenkennis of uh, een gedegen historische opleiding. Maar wel iemand die gevoel heeft voor de grond waarop die loopt. Het is natuurlijk een uh, plek waar je letterlijk over de geschiedenis loopt. Uh, het is een uh, periode van uh, middeleeuwen met ridders. Uh, we hebben er naast een staatsgevangenis geweest. Toen hebben er politieke en religieus andersdenkenden gezeten. Dus we hebben gevangenen. Het is ook altijd een soldatendorp geweest... omdat het deel uitmaakte van de Oude en Nieuwe-Honderdse Waterlinie. Dus we hebben soldaten. We. We. We, slot ja. slot. Ja. slot Dus ja, het is wel een hele rijke geschiedenis. En het is wel belangrijk dat je daar enig gevoel voor kunt opbrengen. Want je loopt gewoon over de geschiedenis, letterlijk en figuurlijk. Ja, we, we kennen het dus van, van Floris. <laughs> Tenminste, de iets, iets ouderen onder ons kennen het van Floris. Maar we kennen het natuurlijk ook van Hugo de Groot. Was het ook niet de vader van John de Wit die er ook gezeten heeft? Ja, de Luxteinse factie. Dan ja. hebben we het over 1650. De prins wilde geen einde aan de Nederlandse opstand. Die was veel gekant tegen de vrede van Münster, want hij zag dat als. Uh, uh, ja, die, het was niet in stemming met de militaire glorieuze toekomst die hij voor zichzelf zag weggelegd. Terwijl de staten, met name de staten van Holland, zoiets hadden van ja, vrede is veel beter voor handel en economie. Dus dat leidde tot een conflict. En op het moment dat de staten hun troepen afdankten, ja, dacht de stadhouder: uh, Ik uh, zet de voornaamste statenleden gevangen. Nou, dat doe je op een hele afgelegen plek. Dus hij ja, dacht de... meteen aan Loefenstein. Ja, want de, de vraag is: Het is dus altijd een militair bolwerk geweest, maar ook een staatsgevangenis. Maar wat maakte het zo geschikt als gevangenis dan? Nou, dat valt te betwijfelen of het heel erg geschikt was als gevangenis. Want ze ontsnapten natuurlijk uh, bij bosjes. Ja, is dat zo? <laughs> ja. Ja, kijk, Loefestein was een middeleeuws kasteel. En uh, al vrij stijl, al vanaf uh, zeg 1575... Uh, werd de vesting belangrijker dan het middeleeuwse kasteel. Op dat moment liet uh, Willem van Oranje moderne vestingwerken aanleggen. En op dat moment ging het ook deel uitmaken van de landsverdediging. Maar oh, je bedoelt die grachten die zijn later gekomen? Ja, het nou. begon met het middeleeuws kasteel. Daarna kwam er een hele vesting omheen... en verloor dat middeleeuwse kasteel eigenlijk zijn functie. Dus dat stond een beetje leeg en doelloos in die vesting. En ja, wat ga je daar dan doen? Daar ga je gevangenen in opsluiten. Maar nou zeg je net, als ik het goed hoor, ze ontsnapte bij boekjes. Dat ja, heb ik goed gehoord, hè? Dat klopt. Dan denk ik toch, het heeft, dan is die hele flauwekul met die boekenkist van Hugo de Grote Slagen onzin geweest. Natuurlijk. Want als je die konden kennelijk zo uitlopen, hoe zat dat dan? Nee, Hugo was de eerste die ontsnapte. Dus je, hij was de trendsetter. En oh, hij maakte het moeilijker dan nodig was. Nou, dat wil ik niet zeggen. Hugo moest natuurlijk ook echt wel ontsnappen. Want er was voor hem geen mogelijkheid dat hij ooit nog uh, eruit zou komen. Maar uh, ja, na hem hebben er meer gevangenen gezeten. En ja, het was toch een uh, vesting. Het was de bedoeling dat je er niet binnenkwam. Maar ja, eruit was toch uh, wat makkelijker, blijkbaar. Um, maar die boekenkist dus maar één keer um, uh, uh, uh, gebruikt, neem ik aan. Of mensen die zommen uh, gewoon de gracht over. Of, uh... Nou ja, er was een van de remonstantse predikanten die er ook gevangen hebben gezeten. Die. Uh inderdaad, na nou, heel veel uh, werk, via de ramen, lakens aan elkaar knopen... nette boeten, allemaal dat soort dingen, uh, dan uiteindelijk ontsnapte... maar verdronk in de slotgracht. Dus ja, dat kon ook nog gebeuren. Hè? En, en even nog bij die boekenkist, en dan houden we, houden we erover op. Um, hebben jullie die nog? Want... Wij hebben een boekenkist. En is dat de boekenkist? Nee, dat is niet de boekenkist. Die staat dus in het Rijksmuseum? Ja, daar geloof ik helemaal niks van. Nou, waar is de boekenkist <laughs> dan wel? Nou, Hugo de Groot um, geloofde echt dat zijn vrouw Maria van Rijgersberg, die met het briljante ontsnappingsplan kwam... een ingeving van God had gekregen. En dat maakte voor hem de boekenkist een instrument in de handen van God. En voor hem was de boekenkist dus een belangrijk middel. En hij wilde dan ook... Hij heeft zelfs een punt dichtgeschreven over de boekenkist. Zo belangrijk vond hij hem. En hij vond het daarom ook heel erg belangrijk dat die boekenkist... dat instrument in de handen van God bewaard zou blijven voor het nageslacht. Dus hij was inmiddels ontsnapt, zat veilig in Parijs... En schreef toen aan zijn broer... Zorg ervoor dat we die boekenkist bewaren... want die moeten we echt tonen aan het nageslacht. God heeft mij helpen ontsnappen. Ja, toen zijn zijn broer en hij gaan zoeken, maar helaas. Ze waren hem al kwijt. Ze waren hem al kwijt. Dus al tijdens het leven van Hugo de Groot... hebben ze niet meer de echte kist kunnen achterhalen. En waar hebben jullie je, je kist vandaan? Hoor? Wij hebben een kist aangekocht. Het is een kist uit de goede tijd. Het is ook een hele mooie kist. Het had hem zomaar kunnen zijn. Het is hem niet. Maar het geeft ons wel de mogelijkheid om hem daarom creatief te gebruiken. Wij stoppen er namelijk kindjes in. En ieder kindje dat Hugo de Groot mag spelen in de kist... vergeet het verhaal van de geleerde en de boekenkist natuurlijk nooit meer. Nooit meer. Nee, nee. Um, hoe lang is het een lege plek gebleven eigenlijk? Heet lang, toch? Ja, Loevestein heeft tot 1951 deel uitgemaakt van de landsgeschiedenis. En, of van de Nationale Verdedigingslinie. Dat betekent dat de Hollandse Waterlinie op dat moment werd opgeheven. En daarmee verloor ook Loevestein zijn defensieve functie. Maar dat wil zeggen dat, dat tot 1951 daar um, soldaten gelegerd waren... of alleen daar gingen zitten op het moment dat het spannend werd? Ja, je moet meer dat laatste voorstellen. Um, Loefstein heeft eigenlijk altijd een gecombineerde militaire en toeristische functie gehad. Dat betekent dat na uh, de mobilisatie van de Eerste Wereldoorlog in 1919... Uh, besloot het ministerie van Oorlog het alweer open te stellen voor het publiek. Dan krijg je ook de rare situatie dat er gewoon buskruid opgeslagen ligt... Maar dat er ook uh, dromme toeristen lopen. Je ziet ook dat er in 1951 al 14.000 toeristen komen. 15 jaar later zijn dat er al 50.000. Dus je hebt over best grote aantallen toeristen. Terwijl het op dat moment gewoon nog een uh, onderdeel is van de landsverdediging. Maar je wilt zeggen dat, dat het in, uh, in de meidagen van 1940 ook bezet was met soldaten? Um, in de meidagen van 1940 hebben er inderdaad troepen gelegerd, uh, gelegen op Loevestein. Uh, die gingen al vrij snel uh, na de capitulatie weer weg. En op dat moment uh, is er wel een slotvoogd geweest die eigenlijk het fort uh, bewaakt heeft. En ook tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Loevestein een hele interessante functie gespeeld. Want er zijn scheepsladingen met archieven vanuit het uh, toenmalige Rijksarchief, het huidige Nationaal Archief. Maar ook vanuit het Rijksmuseum uh, kunstschatten met bootladingen naar Loevestein uh, uh, vervoerd om daar uh, opgeslagen te liggen. Want ja, Loefstein, bombarderen lag niet echt in de lijn der verwachting. Ah, ja. Den Haag, Amsterdam natuurlijk wat meer. Ja. En, en de, maar het, het is dus niet zo'n vochtig hol wat je hier... Maar... Je bedoelt, het is lekker wonen daar. Ja, is... Maar ze gaan in het huisje ernaast, <laughs> <Wat> Ja, het <laughs> huisje ernaast is beter te bewonen dan het kasteel. Nou, het kasteel ja. was niet echt heel erg geschikt hoor, voor opslaan van archieven of nee, waardevolle van. kunstobjecten. Maar ja... Het is natuurlijk ook een keuze van uh, twee kwaden. Op en, en hebben jullie grote verwachtingen van het slot Loevestein... als toeristische trekpleister? Dat blijft uh, lopen voorlopig? Ja, wij hebben uh, zo ontzettend veel bezoekers op jaarbasis. We hebben honderdduizend bezoekers die gewoon uh, elk jaar terugkomen... en genieten van uh, ja, een stukje geschiedenis. Want op Loevestein gebeuren ook dingen die je niet verwacht in het midden Kasteel. Je kan zomaar Maria van Rijgersberg tegenkomen... die je vertelt hoe ze nou eigenlijk dat uh, geweldige plan met die boekenkist heeft bedacht. En er loopt iemand rond als... Je komt gewoon Maria Vrijgesberg tegen. Ja, ja. <laughs> of de wasvrouw die alle lakens van de soldaten moet wassen. Sunny Jansen, conservator van Loepstein. Bedankt voor het Vergelijk. verhaal vanmorgen. Nu in het spoor terug. Leven met Ramona, het verhaal van Riem de Wolf... die samen met zijn broer Ruud meer dan 40 jaar lang het duo de Blue Diamonds vormde. In 1960 scoorden ze hun grootste en enige wereldhit met het nummer Ramona... dat ze sinds die tijd ook altijd op het repertoire hebben gehouden. Nadat Ruud in 2000 overleed is Riem alleen verder gegaan. Hij werd het jaar 70. Het treedt nog steeds op. Afgelopen dinsdag nog bij de presentatie van de eerste roman... van politicoloog Meindert Venema. Venema zat ooit bij Ruud de Wolf in de klas. En de Blue Diamonds spelen een belangrijke rol in zijn roman. Luister naar het succesverhaal van twee Indische jongens... die in 1949 naar Nederland kwamen... en zich hier moeiteloos wisten aan te passen. Het programma van Paul van der Graag gemonteerd door Perry Kamer. I the Ramona, I need you, my own. Mijn vader uh, had rechten op één jaar verlof. Hij werkte bij de KPM, een uh, scheepvaartmaatschappij En pa mocht een jaar ergens naartoe. En omdat we al wat uh, familie in Europa hadden wonen, met name in Nederland. Toen zei hij, nou dan gaan we een jaartje naar Nederland. En we zijn in Driebergen terechtgekomen. Dat was allemaal geregeld door KPM. Totdat pa uh, heel kort daarop uh, ziek werd. Uh, ze ontdekte een vlekje op zijn long. En toen heeft hij in Doren, een paar kilometer verderop, heeft hij anderhalf jaar uh, gekuurd. Dat was één reden waarom we gebleven zijn. En de andere reden was omdat Indonesië in dezelfde tijd onafhankelijk werd. En we toch moesten kiezen of terug naar Indonesië en Indonesisch paspoort of in Holland blijven. Toen zei ik paar, nou jongens, we blijven gewoon in Nederland. I praise you. Ouders waren Opeens zeiden ze van, er wordt geen Malees of Indonesisch meer gesproken. We zitten nou in Nederland en uh, moeten ons zo snel mogelijk aanpassen. En uh, binnen de kortst mogelijke keren hadden we gewoon Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. En dat was hartstikke leuk, want we ontdekten ook gewoon weer nieuwe dingen. Ja. En zij leerden misschien van ons ook andere dingen qua onze cultuur die we meebrachten. En dat is gewoon een, uh, ja, een uitwisseling geweest. Ja. Jullie cultuur, dat is zeg maar de Nederlands-Indische cultuur, de, de, de Indo-cultuur. Ja, eh, ik denk dat uh, de meeste Nederlanders weten wel wat dat uh, inhoudt. Ze zijn allemaal vertrouwd geraakt met uh, de passermalams in Nederland... waar ze kunnen genieten van een gedeelte van onze cultuur. En uh, de gezelligheid, gastvrijheid en uh, wat heel belangrijk is gewoon uh, de keuken. En dat was uh, voor een heleboel vriendjes ook in het begin wat moeilijk... Want als mijn moeder om vijf uur begon te koken... gingen onze vriendjes naar huis, want begon het begon opeens te stinken. Uh, want mijn moeder gebruikte allerlei ingrediënten die ze niet kenden. En maar na een maand of twee, drie, vier waren ze eraan gewend en schoven ze gezellig aan tafel aan. Ja, geen aanpassingsproblemen gehad hier? Nee, niet... Uh, ja, het enige, je moest wel even wennen aan, aan de kou. En uh, zoals men wel eens hoort... Er zijn van die uh, uitspraken van in Indonesië is het huis even wachten, huis even wachten. En in Holland is het huis boven huis, boven huis, boven huis. Dus die uh, ruimte die we daar hadden, ja, die mis je dan heel even. Maar dat hoort gewoon bij Nederland en uh, het is hier ook best hartstikke mooi. Nou kwamen jullie met de Indische cultuur uh, in Driebergen terecht. Uh, het eten was heel belangrijk, zeg je. Hoe zat het met de muziek? Ja, dat uh, mijn vader heeft altijd gemuziceerd. Hij speelde niet onverdienstelijk piano en gitaar en viool. En hij was, geloof ik, de, de eerste die een pick-up had in de straat waar wij kwamen wonen. En uh, mijn vader speelde muziek van Les Paul en Mary Ford... en de Mills Brothers en van Fats Waller en Joe Stafford. En ja, echt dus de Evergreens en, en, en de Standards. En... Uh, mijn vader die leerde me dan wat grondbeginselen en wat akkoorden om wat eenvoudige liedjes zelf te kunnen begeleiden. En uh, dan zong hij wel eens met me mee. En ik schreef af en toe wel eens een tekstje op. Daar begon het allemaal mee. Maar uh, Ruud was niet geïnteresseerd in, in, in die muziek. Maar ja, hij zag dat zijn broer... ik dan uh, in het zwembad succes had met zijn gitaar bij de meiden. En dat wilde hij ook. <laughs> dus hij sloot zich snel aan. En uh, ik had een gitaar voor hem geleend. Hij knipte er meteen twee snaren vanaf... Zo zegt hij: Het is veel te moeilijk. <laughs> Vier snaren is genoeg. En zo heeft hij zich een beetje aangesloten. Wij zijn in Driebergen begonnen bij uh, feestjes van vrienden thuis, op schoolfeestjes. En uh, toen heetten we het de Cool Cats. En uh, wij kleden ons dan een beetje ja, cool, vonden wij. We hadden van die uh, gestreepte t-shirts aan. En uh, een baardje opgeplakt. Maar we, we zongen ook wat skiffelmuziek. Uit de tijd van uh, de groep van Lonnie Donnegan. En dat uh, deden wij dan. We hadden wat repertoire van Little Richard en Bill Haley. En ja, Cool Cats vonden wij wel cool. Maar die Cool Cats speelden al rock'n'roll? Nou ja, wat je dan uh, rock roll mocht noemen... wij beheersten misschien vijf akkoorden, maximum. En uh, we huurden altijd een uh, bas, of we hadden een theekist. En uh, we huurden een bas. En ik weet nog, uh, we gingen naar Utrecht, naar een muziekwinkel... en dan vervoerden we die bas gewoon in de trein, want we hadden geen auto, niks. En als we naar de gig moesten, hier in de buurt... dan hadden we een grote, ja, een kar eigenlijk, een handkar... en een twee bromfietsen ervoor... Een zundap en een poeg. En dan gingen we naar ons optreden toe. En het was, ja, de lol. En we speelden inderdaad skiffel en een beetje rock'n'roll. Dat waren eigenlijk ook de enige nummers die we hoorden op de radio. Want je had toen nog geen Radio Veronica zelfs. We hadden dus, Mijn vader luisterde altijd naar de EFN. Dat was de American Forces Network. Mm -hmm. En daar hoorden we dan die uh, dingen die voorbij kwamen. Dat waren dan meestal uit Amerika. En uh, daar zijn we mee begonnen. Good afternoon, it's time again for your teens from AFN Berlin, Bob Teneri and Sandy Macquarie. to spin your favorite records and announce the news of interest here in Berlin. Bob, what's today's first dedication? Well, Sandy, it's going out especially to Christine from Bernie, and the title is It's Up to You by that big teenage idol, Rick Nelson. It's up, it's up to you, because I've done it. En toen werden jullie ontdekt door de buurman. Ja, dat klopt. Hij, uh, we, we repeteerden wel eens in de tuin. En uh, hij hoorde ons in de tuin spelen en toen kwam hij zo over de heg. Van, hé hey jongens, dat is niet onaardig. Willen jullie misschien op mijn feest? Hij organiseerde zo'n beetje de voorloper van de kleine passermalms, de Kumpulans. Daar was muziek, daar was eten en er werd gedanst. Ja. En uh, men sprak even over de goede oude tijd. Indisch ook. Echt typisch Indisch. En dat uh, was meestal een, een Dixieland-band. En dan waren er wat uh, goedkope attracties. En wij waren dan op zijn feest uitgenodigd in Den Haag. En uh, ja, daar zat iemand van platenmaatschappij. Die hoorde ons zingen en wij zongen een paar liedjes van de Effley Brothers. En er waren toen. Uh, het was modern om een Nederlandse Effelys te hebben. Die had een Nederlandse Elvis, de Nederlandse Conny Freubus. En wij zouden dan de Nederlandse helft verlies moeten worden. Jullie heten de Coolcats. Ja. Dan worden jullie ontdekt door de buurman. En dan wordt er besloten die naam te veranderen. <laughs> Hoe zijn jullie op de Blue Diamonds gekomen? Nou, meneer Bams, Richard, Richard Bams, dat is Bams. Dat was de buurman. was de buurman. En hij is ook uh, een Indo. En uh, hij uh, zei, ja, de cool Cats vond hij maar niks. Hij zei, we gaan naar een andere naam zoeken. En toen stonden we zo een beetje te filosoferen... En, toen zei hij: Ja, hebben jullie er wel eens last van dat ze jullie blauwe jongens noemen? Ik zei: Nee, hoor, want als er iemand aankomt met rood haar, noem ik ook rode. Of met blond haar, noem ik witte. Dus dat is geen scheldnaam. En ons noemden ze wel, zij, blauwe. En toen zei hij: Nou, zei, als we daar nou gebruik van maken en we doen er wat glimmend, glitterends bij. En toen glitters, hij zei: Diamant. Toen hadden we opeens blauwe diamant. Toen zei Ruud, nou, dat is misschien wel leuk. En toen zei meneer Bams, nou, dan noemen we jullie vanaf vandaag de Blue Diamonds. En zo uh, zijn we toen op die dag ook maar onze naam veranderen... van Cool Kids naar Blue Diamonds. Toen is Jackie Bulterman naar drie Bergen gekomen. Met Jan de Winter, die was toen directeur. Van, van Phonogram. Phonogram. Phonogram. En Jackie Bilderman was een producent. En we moesten wat voorzingen. En uh, hij zei, nou, uh, hij sprak de historische woorden brandhout... Zei hij. Ik zal het nooit vergeten. Maar hij deed onze uiterste best. Maar hij gaf ons twee liedjes van de Hefvlies. En dat moesten we instuderen. En uh, twee of drie weken later moesten we het opnemen. En dat was uh, Till I Kissed You. En ik geloof, op de B-kant, I'm gonna get married. En dat hebben we toen opgenomen. En het werd uitgebracht. en Het werd meteen in nummer één. Vonogram had dat liedje uit Amerika gehaald... en jullie versie werd nog voor die van de Avery Brothers uh, uitgebracht. Hè? Ja, dat waren slimme rikken, hoor, bij Vonogram, Want er kwam een cashbox binnen van de Hot 100 uit Amerika. En uh, ze gingen dan kijken voor Blue Diamonds bij Avery Brothers. En daar zat Tilla Christio in. En dat duurde altijd drie, vier weken voordat de originele pas in Nederland uitkwam. Maar wij zaten binnen twee weken of anderhalf week zaten we in de studio... en we brachten hem uit. Volgende maandag... En we verkochten er meteen 80, 85.000 van. Ja, dat was voor de jongens heel sneu. Ja. <laughs> maar voor ons was dat natuurlijk een uh, ja, bijzondere. Ja, opeens dan had je een plaat in je handen en je moest op gaan treden voor groot publiek. Ja. ja, dat was wat. Ik zie ons nog staan met Till I Kiss you". En dat was eigenlijk het begin van. Uh, ja, de, niet de ellende, maar van een lange periode Everly Brothers. Ja. En wanneer was dat precies? Uh, we begonnen in 1959. En dat hebben we volgehouden tot... Uh, toen werd Warner Brothers een beetje boos. op fonogram. Toen zeiden ze van... Die jongens uit Driebergen moeten maar stoppen met dat kopiëren van Donnerville. En uh, dat hebben we beloofd. Maar toen hadden we een probleem. Wat nu? En toen riep Bulteman... Nou, ik heb wel een idee. Want we moesten datzelfde jaar een plaat uitbrengen. Ik heb acht liedjes. Ga er maar naar luisteren. En... Uh, we gaan het zo snel mogelijk opnemen. Dus we kwamen thuis en we hebben de bandrecorder van mijn vader geleend. En toen hoorden we liedjes voorbij komen. Ik zeg tegen u: Wat is dit voor muziek? Ja, zei Ruud, dat gaan we niet opnemen. Want wij dachten: No more Everlys dan maar rock'n'roll. Uh, want het waren allemaal evergreens. Zoals All of Me and Always and Till We Meet Again. Ramona. Dat was muziek voor oude lullen, zei Ruud. Ja, muziek uit de jaren 20? Ja. Dus wij naar Bulteman gebeld en zeiden... om Jack, sorry maar, uh, we willen liever wat ander repertoire. Nee, zei hij, hey, uh, "We hebben al muzikanten besteld... en ik ben al bezig met de partituren aan het schrijven. We gaan het over twee weken gaan we het opnemen. Dus gaan we hard studeren en dan zien we elkaar in de studio. Dus Ruud en ik toch met tegenzin en met hulp van een paar... die die liedjes wel kenden, hebben we dat zo goed en zo kwaad uh, ingestudeerd... en dan stonden we dan in de studio... En we hadden die acht nummers opgenomen. En ik geloof een week later werden we uitgenodigd om een tv-programma te doen. Willy Albert die was ziek geworden en of wij zijn plek in konden nemen. En we mochten wat nieuws doen. Ja, we hebben acht liedjes opgenomen, maar die zijn nog niet uit. Nou zegt hij, kun je kunt rustig een liedje van zingen. Dus wij ogen dicht gedaan en geprikt. En we prikten Ramona van de Acht. Toen hebben we Ramona gezingen, gezongen op zaterdag. En maandag stond de telefoon rood gloeien bij Phonogram. Waar is die plaat? Dus ze zijn als gekken gaan persen. En toen was echt de beer los. Ja, dat was een nog grotere ervaring dan Tilakistje. Want toen werd het wereldwijd ook echt een hit. Doordat we het zowel in het Duits, die acht liedjes opgenomen hadden... als in het Spaans. Dus we zaten van Zuid-Amerika tot Tokio. Jullie hadden ze in drie talen opgenomen. Ja, dus dat was ons geluk. En opeens hadden we ook de oudere mensen... En ook de jongeren, de kids vonden het ook best leuk, want het had een leuk jasje aangekregen. Ramona was gewoon veranderd van een wals naar een beetje een tempo en een swing. Dus dat was al, ja, ik geloof dat alles goed bij elkaar kwam op dat moment. Dat was eigenlijk het, het hoogtepunt van de carrière van de Blue Diamond. Dat, dat hebben we nooit meer even uit. Wat betekende dat vervolgens, die wereldhit? Wat betekende dat voor jullie leven? Ja, je moest opeens moest je, je afvragen in welk land spelen we vandaag bijvoorbeeld. We hebben een keer een tour gemaakt, Scandinavië. We kwamen uit Stockholm, toen zijn we naar Denemarken gegaan. Toen nog even naar Duitsland en s'avonds stonden we in Rosmalen. En toen viel Ruud van het podium, zo moe was hij. Maar dat gebeurde gewoon. En de volgende dag moest, moest je weer naar een, naar een andere oord... En dat was uh, inherent aan het feit dat je dan wereldberoemd werd. Goedenavond, dames en heren. Ik heet u van harte welkom... bij de eerste aflevering van ons programma Top of Flop. En dan gaan we meteen verder met het eerste plaatje te draaien. Dat wordt dan Little Ship van de Blue Diamonds. Sailing, sailing the sea. Bring my love in, baby. Save me home to me. Oh, Waar het nu om gaat is wat denkt Ria Valk van Why dit nummer van de Blue Diamonds. Nou, ik vind ze steen goed. Tom Kelly. Ja, ik vind het een leuke plaat. Ik geloof. dat het wel een kans heeft. Dat klinkt heel mooi. Uh, Kitty Jansen, ik vind ze fantastische, Blue Diamonds. En hoe denkt de heer Henk Stibbe daarover? Ik vind het uitstekend en ik vind het een hele goede plaat. Ik zie er een goede toekomst in. Dat zijn dus 1, 2, 3, 4 maal top. Dat wordt dus voor de Blue Diamonds een top. We hebben het volle teugen van genoten. Want wie komt er op een gegeven ogenblik in orde als Mexico terecht... of, of Japan of Hongkong of Sri Lanka en uh, Indonesië... alleen maar omdat hij uh, een hitje heeft? En dat was uh, uniek. Ook voor die, voor die tijd was dat uniek. Je, je noemt het land als laatste, maar het moet voor jullie heel bijzonder zijn geweest... om op die manier terug te keren naar Indonesië. Hè? Ik geloof in 1964 voor het eerst. Ja, wij werden uitgenodigd om daar uh, op te treden. En uh, we vlogen naar Indonesië. En we keken, toen we landden, keken we en we zagen... er stond zwart van de mensen op het airport. En we traden op in het uh, in stadion in Jakarta... En uh, op een gegeven ogenblik waren wij de verloren zonen... die in het verre Europa een carrière gemaakt hadden. Zo werden we ontvangen na al, allerlei problemen... die Nederland had gehad met Indonesië politiek. En uh, we werden daar echt fantastisch ontvangen. En we hadden wel een boodschap meegekregen van het ministerie hier... dat we ons zo'n beetje moesten gedragen als de ambassadeurs. Want we waren de eerste Nederlandse artiesten... we waren samen met Anneke Grunlo en of we ons uh, alleen maar netjes wilden gedragen. En ja, we zijn sowieso al uh, heel erg netjes, van huis uit. Met beide voeten op de grond vastgespijkerd aan onze ouders. Dus daar hadden we geen moeite mee. Maar het feit dat je daar dan terugkomt... en dan dat land weer ziet waar je vandaan gekomen bent... en dan de populariteit die we daar hadden, dat was ongekend. Onge, onge, onge, uh, we hebben nog familie ontmoet die uh, daar nog woonden... En daar werden we ook, waar zij woonden, als, als ja, helden werden we nou <lacht> Het was gênant af en toe. Die eerste keer dat jullie dan weer in Indonesië kwamen... ga, ga je dan ook uh, op zoek naar je ouderlijk huis, dat soort dingen? Hadden jullie daar tijd voor? Ja, mijn vader en moeder zeiden meteen van jongens, kijk of het huis er nog is. Laan Trivelli woonden we. En dat heette toen uh, wij daar aankwamen, geen Laan Trivelli meer, dat was dan een aardbang. En uh, we moesten op een gegeven moment, dat moest het huis zijn, dus we kwamen binnen. Ik belde aan en uh, mensen waren heel vriendelijk en we vertelden dat wij daar gewoond hadden, waarschijnlijk. Toen zeiden ze, nou ja, er is wel een heleboel veranderd, dus uh, maakt u maar wat foto's en dan kunt u die thuis laten zien en uh, dus wij hebben foto's zowel buiten als binnen gemaakt. En toen herkende mijn vader binnen uh, bepaalde de, de, deuren. En dat kon alleen maar dan het huis geweest zijn van Laan De die waren heel erg blij dat het huis sowieso er nog stond. Jullie gaan een jaar later direct weer, in 1965. Dat was een hele onrustige tijd, hè? politiek gezien. Er was een koep van het leger geweest. Ja. Merkten jullie daar iets van? Ja, dat was heftig. Wij uh, waren niet meer vrij om te gaan en staan waar we wilden. En uh, we mochten wel ergens naartoe. Wat het ook was, als Ruud s'nachts wilde vissen, dan belde hij iemand op... en dan werd er een uh, uh, ja, patrouillewagen gebracht met een paar militairen. En dan mochten we vissen, maar we, zonder uh, bescherming mochten we daar nergens naartoe. En uh, ook, in het, ook in het hotel merkten we dat. Ik heb me laten vertellen dat ze hadden alles genoteerd. Van s morgens tot s avonds dat we naar bed gingen. Wie er op de kamer geweest was, wat we gegeten hadden. En uh, men wilde gewoon geen enkel risico lopen dat ons wat overkwam. Ik heb wel eens gelezen dat jullie in die tijd ook in uniform hebben opgetreden daar. Ja, dat was een, misschien niet zo'n slim idee. Ze wilden dat we uh, iets apart gingen doen. Hm. En ja, ik weet niet hoe je aan deze informatie komt, maar het klopt. Ruud en ik en ook de bassist Chris en de drummer Dick... die uh, hadden een militaire unie-camouflagepak aangetrokken. Van het Indonesische leger? Ja. En uh, ja, want dat had op een gegeven ogenblik de macht. En uh, daar stonden we. En Senayan was een boksring, hadden ze opgesteld. Met daar een cordon van allemaal militairen. Met wapen in aanslag. Daaromheen nog militairen. En het publiek zat er echt een beetje ver van het podium af. Stamp en stampvol. En wij traden daarop. En wij ja, deden Beatles. Dat was daar verboden, die muziek. En we deden. Echt uh, muziek, uh, ja, daar hadden ze alleen maar stiekem naar kunnen luisteren. En Ruud en ik hadden daar heel veel succes mee. Maar, maar hadden jullie door wat er gebeurde? Hadden jullie door dat er langzaam een nieuwe generaal, meneer Suharto aan de macht was aan het komen? En daar hebben wij gelukkig niks van meegekregen, want men uh, hield ons een beetje weg. Ze vonden het vreselijk dat ze gasten die uit Nederland kwamen moesten confronteren met de problemen daar. Dus uh, dat is voor ons altijd een beetje uh, ja, verborgen gebleven. En later dacht ik van ja, Ruud, misschien was het toch niet zo slim om daar te gaan staan met een uniform aan. We hadden misschien onze glitterpakjes beter aan kunnen trekken. I'm gathering people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving. En je bedder staat zwemmen oor je zink like a ston voor de the times they are a 1965 gaat het nog heel erg goed. Dat is wel de tijd dat eh. Uh in Nederland, maar ook elders in de wereld... een nieuw soort popmuziek ontstaat. In Nederland krijg je de, de, de nederpop. De Indische rockbandjes leggen dat een beetje af. Hebben jullie daar ook last van? Ja, we, we, we ontdekten het al toen we uit dienst kwamen. 1964 was er voor de Blue niks meer te doen. Toen had je inderdaad de Beatles en de Stones... en noem al die groepen uit Engeland maar. En gelukkig konden wij op tournee, Want ons werkterrein hadden we zo groot gekregen... Dus na 1964 zijn we naar Mexico gegaan. En nou, weer naar het Verre Oosten. We hebben een tournee gemaakt van vier, vijf jaar lang. Met name uh, naar uh, Zuid-Amerika. En uh, met name in, in Mexico hebben we een anderhalf jaar getourt. We waren in, in, in Mexico... En uh, we hadden daar een half jaar op, opgetreden in de diverse clubs en theaters. En uh, Ruud had iemand ont, ontmoet. En uh, we moesten terug naar Europa om op te treden, maar <laughs> Ruud bleef in, Mexi in Mexico. Hij zegt, ga jij maar alleen met Chris en Dick. Dus ik alleen met de drummer en de bassist. Of de, de drummer en de bassist Chris naar Nederland. En ik moest me hier verstoppen, want we hadden nog contracten en Ruud komt niet. Ze hebben een ander jongen erbij gezocht. Chris heeft zijn snor eraf geschoren en zijn haar zo gekamd als Ruud. Gitaar omgehangen en we zijn verder gegaan. Als Blue Diamonds met een ja, nieuwe zanger eigenlijk. Zonder Ruud. Ruud's zijn avontuur was voorlopig eventjes van de baan. Die bleef in Mexico. Tot twee jaar daarna belde hij op of ik hem op zou kunnen komen halen. Ik zeg ja, ik wil je wel ophalen, maar ik ga niet even naar Mexico. Dus toen kwamen we, nee, zei, ik sta op Schiphol. Stond hij op zijn geval met zijn koffertje. Die was uh, weer teruggekomen. Hij wilde toch weer gaan spelen. En toen heeft Chris en haar weer anders gekampt. En zijn snow laten staan. Is weer bars gaan spelen. En Ruud zong weer vrolijk mee met de bloedduin. Oh, Carol. Blue Diamonds, dat was toch heel lang, zeker in de jaren 70 en 80, voor veel mensen eigenlijk iets van vroeger, iets nostalgisch. Ja, en niet iets van nu. Ja, wij hadden dus uh, op een gegeven moment ons publiek beperkte zich ook alleen maar tot de generatie die onze platen bleven kopen. Zeg maar uh, de 60ers en de 50ers. En uh, het was toen ook, uh, je had ook voor deze generatie avonden. En dat was vaak in de discotheek, maar dan was die alleen maar voor wat oudere mensen bedoeld. En dat was ons publiek of personeelsfeesten. Uh, Want Ruud en ik deden dan, ja, we hadden een beetje een, een net repertoire, noemt men dat dan. En dat paste overal wel op een feest. Het hoefde niet uitbundig te zijn. En we zongen onze hitjes en we pasten het aan met wat stevige nummers. Dus we wisten wel een repertoire uh, uit te zoeken wat dan ook voor deze mensen uh, toegankelijk was. En dat was ons geluk. En Duitsland... We werden weer ontdekt in Duitsland. En dat was een heel, uh, uh, heel hoofdstuk apart. En we hebben toeren weer gemaakt. Die logen er niet om, weer hetzelfde als in de 60e jaren. Ramona, zum Abschied goodbye. ik je Ramona, Anja ging toch zo snel voorbij. Verzaag niet goed bij. Ruud was het zat. Ruud zei op een gegeven ogenblik... Riem, ik ga Ramona niet meer zingen, denk ik. Ik zei, nou, dan hebben we een probleem, want de mensen komen voor Ramona. Maar we gaan in ieder geval, de volgende plaat wordt wat anders. <coughs> en toen heeft hij Eddie Hilbers, een, een uh, producent... Hij Eddie, uh, wil jij een liedje componeren? En in die tijd was het disco echt populair. Een beetje Blue Diamonds-achtige disco. Nou, zei Eddie, dat lijkt me wel een leuke uitdaging. Eddie heeft een nummer geschreven... Het heette Disco Dolly. En wij moesten dan met Disco Dolly afscheid nemen van Ramona. En Disco Dolly met een gigantische hype moest het worden voor de nieuwe Blue Diamonds. Ik had Hans van Wilgeburg presenteerde in het Karo. En uh, hij vroeg voordat we dan gingen zingen, aan de mensen lieten ze een klein stukje horen: wie zijn dit? En er werd van alles geroepen: Bolland en Bolland. Maar nee, wij weten niet wie dit zijn. Toen kondigde hij de bloedheimens aan. En Peter Koerenwijn zat in hetzelfde programma. En Peter kwam na afloop naar mij en Ru toe, hij zei: Wat is dit nou jongens? Hij zegt: wat stom van jullie. Dit gaat nooit lukken. Hij zegt, als je 100 jaar wil oud worden in dit vak, als bloedijmen, dan moet je gewoon Ramona zingen en dan kun je 100 jaar oud worden. En ik denk dat Peter gewoon gelijk heeft. Mensen kwamen niet voor Disco Dolly. We hebben het ook meteen begraven. <laughs> en nooit meer gezongen. En er stond ook wel eens in het contract vermeld. Verplicht. In Duitsland met name het repertoire wat we moesten zingen... Was Ramona in die zin ook een beetje een molensteen om jullie nek? Krijgen jullie er niet eigenlijk gewoon genoeg van om te spelen? Nou, ik ontdekte dat het gewoon... Uh, als je Blue Diamond's bestelt, dan bestel je meteen Ramona. Dus het, het zit gewoon zo in elkaar. Als jij nog wil optreden als Blue Diamond... dan zul je tot je laatste snik Ramona moeten blijven zingen. Dames en heren, goedenavond. Hij was de oudste van de twee legendarische Blue Diamonds, Ruud de Wolf. Vandaag is bekend geworden dat hij afgelopen maandag is overleden. Ruud de Wolf, hier links in beeld, en zijn broer Riem werden in de jaren 60 bekend als de Blue Diamonds. In het begin imiteerden ze nog Amerikaanse artiesten als de Everly Brothers. Maar het liedje Ramona maakte de Blue Diamonds zelf wereldberoemd. Van Ramona werden 7 miljoen exemplaren verkocht. Ruud de Wolf is 59 jaar geworden. 18 december 2000 overlijdt je broer Ruud. Had je dat van tevoren aanzien komen of kwam dat heel onverwacht? Ik weet zeker dat hij al vijf jaar lang problemen had met uh, zijn blaas. Want we waren op een cruise... En toen vroeg hij mij of, uh, of ik uh, wat medicijnen had. Ik zei, nou, ik heb wel een paracetamolletje. Nee, hij zegt hij, antibiotica. Ik zei, nou, dat heb ik niet. En toen ging hij bij de Duitse uh, management, bij de manager, ging hij vragen of Gary wat bij zich had. En Gary, die had een hele, gewoon tachtig pillen per dag geslikt, <lacht> Gary. Hij zei, nou, ik heb wel wat, probeer dat maar. En toen ging zelf dokteren. En we hebben, nadat hij overleed, hebben we de, de, de film teruggedraaid. En hij is uiteindelijk toch overleden aan blaaskanker. Ja, jammer. Ja. Want als we wat eerder ingegrepen hadden... maar hij, hij wilde daar niemand mee lastigvallen. En het, ah, joh, dat valt wel mee, zei hij. Zelfs vlak voordat hij echt opgenomen werd... toen uh, ging ik vissen bij hem. Hij woonde op een boot. En ik was vroeg, ik was gewoon om half acht. om zeven uur was ik bij hem en dan liep hij buiten. Op zijn slofjes en zijn korte broek en uh, een, een flesje bier in zijn hand. Ik zei, is dat niet wat vroeg? Ik wist dat hij wel uh, van een, een biertje... Hield, maar hij zei, nee, nee, nee, ik moet even, dokter, even zeggen... dat ik een beetje moet spoelen. Maar dat was allemaal verlakkerij. En uh, ja, ik denk dat het toen al speelde. Ja, jammer. Maar ja, hij heeft ervoor gekozen en ik heb dat ook altijd uh, gerespecteerd. Tot, uh, tot de laatste dag. En dacht jij toen, dit is het einde van de Blue Diamonds? Nou, ja. Na de crematie ben ik uh, in de auto gestapt... En ik ben naar, naar Frankrijk gegaan. Mijn vrouw was in Frankrijk. Ik wilde daar dan de kerst bij mijn vrouw uh, meemaken samen. En uh, toen zei ik tegen haar: wat zal ik doen? Nou, zegt ze: uh, ga maar eerst even bijkomen, want ik was echt van slag. En ik uh, kwam terug na het weekend. Of na de kerst was ik terug in Nederland. En uh, ik dacht: misschien is dit wel de bedoeling dat ik daar maar mee stop. Want dat mooie punt kun je nooit uitstukken. Een mooi uh, moment. En ik was echt van mening dat misschien dit wel het moment was... dat ik als bloedrijmers moest gaan stoppen. En ik heb dat ook een beetje gedaan. Maar ik werd onmiddellijk geconfronteerd met... Uh, ik had geen zin nergens meer in en ik at niet meer. En uh, ik viel af en ik werd echt ziek. Toen ben ik naar de dokter gegaan en de dokter zei... Wat is er aan de hand? Ik heb het hele verhaal verteld. Hij zegt: nou Riem, je kunt niet verwachten dat je na 44 jaar zomaar die knop even om kunt zetten. Dit heeft veel te veel te maken met het feit dat je met je broer zo intensief bezig geweest bent. Volgens mij moet je gewoon weer gaan zingen. En toen dacht ik van, hoe ga ik nou verder? Toen heb ik mijn zoon gevraagd of hij me wilde helpen. Eh, met de eerste paar optredens. En ik had een paar passas En dat deed Stefan mee. En na drie optredens zag hij dat het publiek. Me, want ik zong ook wel eens liedjes alleen, dan ging hij even van het podium af. En hij zei: Pa, in, in principe heb je me niet nodig. Dus mensen komen nog steeds voor je. En als het zo is dat je me nodig hebt, bel me. En dan doe ik met je mee. En dat, uh, zo ben ik gewoon alleen gaan optreden. En dat waren de eerste, het eerste jaar misschien tien optredens. En dat werden er steeds meer. En, uh, ja, totdat ik nou moet zeggen: van, uh, om ook een beetje aan mijn leeftijd te denken. En mijn agenda niet al te vol te maken, maar ik geniet. Ja. Ik heb leren genieten op een andere manier. Van elke seconde dat ik nog kan of mag optreden, ja. ja want je bent dit jaar 70 geworden en je speelt nog steeds. Ja, ik heb uh, drukker dan ooit. En inderdaad, met plezier. En speel je nog steeds Ramona? Ja, en af en toe, ja, de, als ik zie dat er uh, uh, een gelegenheid voor is... dan soms dan zing ik het een stukje in Spaans... En dan zing ik het weer op mijn manier een beetje moderner. Ja, ik kan, ik kan alles doen wat ik wil. Ik hoef niet aan mijn broer te vragen of hij het goed vindt. En dat is ook een gelukkige bijkomstigheid. Ja, maar ik weet zeker dat hij elke optreden stiekem over mijn schouders zit mee te genieten. En ik weet zeker dat hij me nog steeds stuurt. In het begin had ik er moeite mee, maar nu geniet ik ervan. Want uh, ja, hij zorgt altijd voor dat het alles weer voor elkaar uh, goed terechtkomt. Ja, ik zeg ook elke keer bedankt broer. En ik vraag hem ook of hij genoten heeft. En uh, meestal zegt hij ja, dus. <laughs> nee, dat is fijn om te ervaren. Hele rare ervaring, maar ja, het hoort misschien bij Blue Diamonds tot de laatste snik dat we toch met z'n tweeën zijn. Ja. Ook al sta je daar alleen voor je gevoel, zijn jullie met z'n tweeën. Ja, ik heb nog steeds En ik ben niet de enige. Er komen mensen naar me toe na het optreden en die hebben hem ook gevoeld. En gezien en het is ook zo, ik weet zeker dat dat gebeurt. En het is uh, ja, het, het kan niet anders zijn dat het zo is. Want er zijn momenten dat ik in de auto wil stappen en dat ergens een stemmetje in me zegt: Van zou je dat niet even meenemen of heb uh, je dat meegenomen? En dan zeg ik: hé, hey, bedankt, broer, want ik ben ook uh, op mijn 70ste een beetje vergeetachtig. U hoort de Riem de Wolf in leven met Ramona. U kunt van dit programma een cd bestellen door 7,5 euro... voor te maken naar 444600 van de VPRO in Hilversum, onder vermelding van Blue Diamonds. Dus 7,5 euro naar 444600 van de VPRO. Roman van Mijn Venema, waarin de Blue Diamonds figureren, is getiteld Het Slachthuis. Meer informatie over alles wat in dit programma aan de orde is gekomen, vindt u op onze website, geschiedenis24.nl. En daarover nu ook aan de telefoon. Marix Kolhaas, goedemorgen, Marix. Dag Martijn, goedemorgen. Ja, we hebben veel jubilea deze week. Er gebeurde 100 jaar geleden bijvoorbeeld nogal wat. Uh, het Vredeslijst werd gebouwd, dat hebben we allemaal uitgebreid langs zien komen in het nieuws. Wij hebben erover onder andere een uh, propagandafilm uit 1930 van de Vereniging voor Volksontwikkeling en het Comité Antifascisme en Oorlog. Een hele bijzondere oude film waarin ook de hele geschiedenis van het Vredespaleis uitgebreid uh, in beeld gebracht wordt. Uh, 100 jaar geleden was ook het aantreden van het kabinet Kort van der Linde. Ah. Het uh, extra parlementaire, liberale kabinet dat uh, Nederland door de Eerste Wereldoorlog heen zou slepen. Uh, meer geluk dan wijsheid zeggen anderen. Uh, de voorgeschiedenis van het kabinet was ook heel interessant. Want de hele zomer, 100 jaar geleden, die zomer van 1913, werd er geformeerd. Een kabinet, paars 1. Eén zou je dat mogen zeggen, want de socialisten zouden aanvankelijk meedoen aan dat kabinet. Ze kregen ministersposten aangeboden, maar op het laatste moment zei Troelstra dat toch... Ik doe het liever niet voorlopig. Het zou uniek geweest zijn, want het zouden de eerste socialisten in Europa zijn geweest. die mee hadden gedaan aan een regering. Nou, 100 jaar geleden PSV opgericht. Dat weten we ook allemaal. Kijk bijvoorbeeld uh, naar 1929, dat ze voor het eerst landskampioen worden. met Anton Philips op de tribune. En 50 jaar geleden voor het eerst landskampioen bij de Pros met een prachtige 5-2-overwinning tegen Ajax. Dat dus uh, allemaal te zien op onze website geschiedenis24.nl. Oké, okay, Mareks. Bedankt. Ja, dit was alles waar we tijd voor hadden vanmorgen. Zometeen in de perstribune ontvangt Gover van Brakel Jan Reker... de trainer, de, de strafschoppentrainer, En Stefan Stassen, die ik ken van het theater van het sentiment. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. En voor nu. Ja, hele goede zondag. daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. De NTR Radioprijs 2013. Het mooiste. Once upon what is freedom? I'll tell you what freedom is to me. No fear. Uiteindelijk ontmoet ik daar Nina Simon en dat klikt meteen.